Uur. Freddy van met het NOS Journaal. In het leger ingezet om bewoners te evacueren. Gisteren al moesten duizenden mensen in Frankrijk hun huis uit. Een aantal musea in Parijs is gesloten, waaronder het Louvre. Een kwart miljoen kunstwerken worden uit voorzorg uit de kelder gehaald. Ook Duitsland, België en Nederland hebben wateroverlast door hevige regenval. In Frankrijk verdronk een vrouw. In Duitsland zijn vier mensen omgekomen. En ook in België werd een man verrast door het water en meegesleurd. Een jihadverdachte uit Huizen heeft een taakstraf van 240 uur gekregen. Volgens de rechter wilde hij spullen naar IS-gebied brengen en is dat voorbereiding van deelname aan een terreurbeweging. Justitie had 20 maanden geëist. De man was de laatste jihadverdachte van twee gezinnen uit Huizen die in september waren opgepakt. De zaak tegen de anderen werd geseponeerd. Drie voormalige topbestuurders van de FIFA hebben zichzelf de afgelopen vijf jaar ruim 70 miljoen euro aan bonussen gegeven. Het zijn ex-voorzitter Blatter, voormalig secretaris-generaal Valk en oud-financieel directeur Katner. De drie bestuurders zijn al afgetreden vanwege het omkopings- en corruptieschandaal bij de FIFA. Op het strand bij de Libische havenstad Zuwara zijn vanmorgen meer dan 100 lichamen aangespoeld. Volgens Libië verdronken vluchtelingen. Gisteren was al een lege boot gevonden, die is vermoedelijk woensdag gekapseist. En Novak Djokovic staat zondag in de finale van Roland Garros. De Servier versloeg in de halve finales de Oostenrijker Dominique Thiem in drie sets. Het is de vierde keer dat Djokovic op Roland Garros in de finale staat. Hij speelt tegen de winnaar van de partijstam Wawrinka, Andy Murray, die nog bezig is. Kiki Bertens verloor de halve finale in twee sets van de Amerikaanse Serena Williams met 7-6 en 6-4. Het weer. In het noorden en oosten wat stevige buien. Later vanavond en vannacht droger. Morgen ook buien. Vooral in het zuiden. Maar ook zon. Zondag nog meer zon. En dan wordt het 25 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 9 kilometer file tussen Naarden en, en Diemen. A2 Utrecht en Bos bij Geldermalsen. 3 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopend de nieuwe Meer Door een ongeluk een half uur vertraging in 5 kilometer file. A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Schiphol en nieuw 4 kilometer. Tussen Hoofddorp en roelof nog eens 4 kilometer. A7 Zaandam richting Hoorn bij Purmerend. 5 kilometer door een ongeluk. Alleen de vluchtstrook is open. Op de A9 Amsterveen-Alkmaar. Tussen Afrit Haarlem-Zuiter-Klopend-Velzen 6 kilometer. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnek en Nieuwegein 5 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum 4 kilometer. Vierde tussen hendrik ido Ambacht en Sliedrecht-West. A27 Gorkum-Almere bij Beeldhoven 3 kilometer. Richting Gorkum op de A27 bij Lexmond 3 kilometer. Op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Leusden 4. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 8 kilometer. Op de AN-201 Hoofddorp-Zandvoort bij Heemstede...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 Welkom terug bij het tweede uur Zandvoort Draai door. Mijn naam is Hans Wassenaar en ik hoop dat u een leuk uurtje krijgt. Met heel veel nieuws, want er is genoeg te doen. En heel veel lekkere muziek. In het tweede uur beginnen we erg stemmig. André Borselli en Marco Bossato. Because we believe. We geloven uit de slotverrekening allemaal. Guarda fuori già mattina Questo è un giorno che ricordo. Luister naar de zon, Hij roept je naar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 Red. Tu dovrai We remember it again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 Feel it crushing and burning till it all collides I read the news today, oh boy about Uitgaan in Zandvoort. Zandvoort als de mooiste badplaats van Nederland, uiteraard een hele scala aan nationale en internationale keukens. Je kan iedere dag wel een ander soort maaltijd geserveerd krijgen. Van Aziatisch tot Amerikaans en van oostenrijks Duits tot Frans. En alles wat tussenin zit. Zandvoort nodig u dus uit tijdens de familie race dagen drive-in bij Max Verstappen. Kennis maken met Zandvoorts uitgaansgelegenheden en te komen maken. Het centrum, met zijn bruisende activiteiten en uitgaansgelegenheden... bevindt zich slechts op een steenworp afstand van circuitpark Zandvoort. Maak een dagje, familie racedagen bij Max Verstappen... een grandioos einde met bijvoorbeeld een gezellig diner... in een van de restaurants of een drankje... in een van de vele bars die Zandvoort kent. Wellicht wilt u wel, na uw geweldig diner... eens kennismaken met de historie van Zandvoort... door middel van een wandeling door het oude centrum van de badplaats... En dan krijgt u gratis en voor niets... een geweldig muziekfestival voorgeschoteld op zaterdag 4 juni. Dancing in the street. Ook op vrijdagavond 3 muziekfestival voorgeschoteld. Dansen. En ook op vrijdag 3 juni is het al feest in het centrum. Op het centrale raadhuisplein speelt de Amsterdamse band Backwit, nadat Marst Verstappen al daar zijn Meet and Greet handtekensessie heeft voltooid. But I, I just can't get no some really relief. Lord. Lord. Somebody, somebody, somebody, somebody. Can anybody find me? to love. Yeah. I work He works hard. every day of my life. I work till I.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 gmail.com. De toegang tot de markt is gratis. De organisatie is On Air Events en het telefoonnummer is 06 194 -27 070 En de website www.onair-events.nl.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 Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag waaide een wind uit noordelijke richtingen. en het werd 16 tot 19 graden in de kustregio's. en 20 tot 24 graden elders. De meeste buien zijn voor de zuidelijk-oostelijke helft van het land. In het weekend neemt de buiigheid af. al worden we zeker zaterdag in het binnenland nog niet droog. Het aandeel zon in het weerbeeld neemt toe. De maxima blijven in de kustgebieden uitkomen net onder de 20 graden... terwijl het diepe land inwaarts gemakkelijk 24 graden wordt. Volgende week laat de zon zich veel vaker zien... maar de kans op een regen- of onweersbui is nog steeds niet uitgesloten. Grootschalig onweer wordt niet meer verwacht. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar... met 22 graden in het westen tot 25 in het oosten. Aan de zee blijft het relatief fris door een noorderwind. She is away. Story. op een bed van violen, in Cinema Nostalgie. Niet letterlijk natuurlijk, want het is een film die Cinema Nostalgie op dinsdag 7 juni in de bioscoop van Zillerske Zandvoort zal presenteren. Het is een verfilming van de roman van Jan Siebeling en daarin diverse herinneringen uit zijn jeugd aan het papier heeft toevertrouwd. De roman is in 2005 bekroond met de ACO Literatuurprijs en is een jaar later verfilmd met in de hoofdrollen Berry Atsma en Noortje Herlaar. De ontvangst is om één uur en met koffie of thee en een lekker plakje cake. De film begint om half twee. De kosten zijn zeven euro, inclusief belbus. En zonder de belbus betaalt u zes euro. Als u gebruik wilt maken van de belbus kunt u zich opgeven bij pluspunt telefoonnummer 5717373. Losse kaarten zonder belbus zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Zandvoort. De gastheer en de vrouw zijn aanwezig om u te helpen bij het instappen in de lift en of naar de stoel. If I, stay, I would only be in your way. So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 En it will come back and Startwerkzaamheden louis davis Zoals eerder dit jaar aangekondigd, wordt de louis davis heringericht. 30 mei is de aannemer gestart. met het eerste deel van de straat. Tot 1 augustus 2016 worden gewerkt aan het deel... vanaf het Raadhuisplein tot en met aansluiting van de Schoolstraat. Hierbij worden ook de nutsvoorzieningen van de nieuwbouw aangesloten. Dat de werkzaamheden tot enige overlast gaan leiden... is helaas onvermijdelijk. Het deel van de straat tussen de Raadhuisplein en de Schoolstraat... zal in die periode geheel zijn afgesloten... voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Er kan in die periode, periode ook niet worden geparkeerd in dit deel van de weg...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 Veel me zachtjes tot haar. Dan hou me vast. Soms wordt het allemaal eventjes te veel. Geen bij jou zijn Is dan alles wat ik weet. stil de De woorden schieten tot kort Als ik mijn hart bij jou uitstoor. Ik praat niet met me. Hou me stil in me, me vast. Leg mijn hoofd lief op je schouder. Hou me vast. Stril me zachtjes door mijn wordt het allemaal eventjes te veel. En bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Vanuit de behoefte om de statushouders in Zandvoort... en de Zandvoortse inwoners met elkaar in contact te brengen... is er een Facebookpagina opgericht met als titel... Welkom nieuwe statusburen in Zandvoort. Op deze pagina kunnen de inwoners elkaar vinden en aangeven... wat ze voor elkaar kunnen betekenen op gebied van taal, ontmoeting, activiteiten... ondersteuning en inzet van de nieuwe buren als vrijwilliger of een seizoenbaan. Ook is de pagina geschikt om vragen te stellen en informatie te vragen. De groep moderators is nog op zoek naar uitbreiding van de dorpbewoners... die zich hierbij willen aansluiten... Ga naar de Facebookpagina en geef aan als jij er iets voor kunt betekenen. I, I love the And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of on the wind that lifts her perfume through the air. Picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm up good vibrations. She's giving me excitations. Good, good, good vibrations. She's Good, good, good Excitations. She's somehow close me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 Mijn twee uur muziekboulevard zit erop. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week vrijdag. Dezelfde tijd en dezelfde presentator. Een heel prettig weekend. En u weet het, hou het gezond. En hierna komt Jonas weer een uurtje draaien met zijn eigen muziek. Het is dus alle reden om te blijven luisteren naar ZFM.